Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De spits van vanochtend is de drukste ooit. Volgens de ANWB stond er rond half negen op de snelwegen 1000 kilometer file. Het oude record stond uit 1999. Toen stond er op 8 februari zo'n 975 kilometer. En ook toen was de oorzaak sneeuw. De ANWB en Rijkswaterstaat geven het advies in een groot deel van het land niet de weg op te gaan. Vooral in de Randstad is er veel overlast. Maar ook in Zeeland en het westen van Noord-Brabant, zegt Rijkswaterstaat. Vandaar dat we nu ook zeggen dat we uh, voor de avondspits, zeker beneden de lijn uh, zeg maar Zeeland-Twente, uh, daaronder zeggen, daar, uh, daar zeggen we toch voor uh, meid de avondspits, want we verwachten dat... ...beneden dat stuk wat ik net beschreef, toch dat de hele dag wel of gedeeltelijk sneeuw blijft vallen... ...en dat daardoor dus toch uh, ja, hier en daar op de snelwegen toch wat op kan ontstaan. In verschillende delen van het land is ook het treinverkeer ontregeld door het winterweer. Ook Schiphol heeft er last van, zo'n 30 vertrekkende vluchten naar bestemmingen binnen Europa zijn geannuleerd. En de leerlingen van een aantal Haagse middelbare scholen hebben vandaag sneeuwvrij. Onder meer op het Zegbroek College hoeven de leerlingen niet naar school. Volgens de rector zaten zoveel docenten en leerlingen vast in het verkeer dat een gewone schooldag er niet in zat. En dat vonden de leerlingen niet zo erg toen ze het nieuws hoorden. Nou, dat is natuurlijk een <laughs> Het was een enorm gejuich en die zijn naar buiten gegaan en die zijn met een prachtig sneeuwballengevecht uh, begonnen. Uh, en die zijn nu zo langzamerhand allemaal uh, te kijken hoe ze thuis uh, kunnen komen. Het Zegbroek College heeft 2300 leerlingen op twee locaties in Den Haag. Lance Armstrong is van plan te getuigen tegen officials van de internationale wielerunie UCI, dat meldt de krant de New York Times. De Amerikaanse krant baseert zich op twee bronnen die de inhoud kennen van het vraaggesprek met Oprah Winfrey, dat donderdag zal worden uitgezonden. De voormalig zevenvoudig toerwinnaar wil een belastende verklaring afleggen tegen bestuurders die betrokken waren bij doping in de wielersport. Eerder meldde een anonieme bron dat Armstrong tegenover Oprah Winfrey heeft bekend... dat hij doping heeft gebruikt om de Tour de France te winnen. De Royal Bank of Scotland, RBS, moet misschien al volgende week een boete betalen van 600 miljoen euro... vanwege manipulatie van de Libor-rente. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van twee anonieme bronnen. De bank zou de hoogte van de rente hebben gemanipuleerd om er zelf geld aan te verdienen. De boete voor RBS zou de op één na hoogste zijn in de Libor-zaak tot nu toe. In december vorig jaar moest het Zwitserse UBS 1,2 miljard euro betalen. Het Britse Barclays kreeg een boete van 360 miljoen. En het weer nog in het midden- en zuidoosten van het land. Nog lang sneeuw, in het westen in de middag droger. Aan zee ligt de temperatuur rond 0 graden. De rest van het land blijft het licht vriezen. Morgen is het zonnig winterweer. Aan zee is kans op een sneeuwbui. Middagtemperatuur tussen 0 en min 3. AWB Verkeersinformatie. In het midden, westen en zuiden van het land is het nog steeds glad door sneeuw. En dat geldt ook nog steeds voor de autosnelwegen. Alles bij elkaar nog 39 files, goed voor een kleine 250 kilometer. Met nog steeds, nog steeds veel vertraging rond Amsterdam en Den Haag... Breda en Den Bosch en ook rond Hengelo op de A1 en de A35. De langste files op dit moment op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... tussen Culemborg en Knoopend Rijn 17 kilometer. 15 kilometer op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden voor knopend Muidenberg. En op de A50 van Os naar Eindhoven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 Sven Kokkelman. Het fielrecord is vanochtend helemaal niet gebroken, zegt de verkeersinformatiedienst. MKB Nederland baalt van de Tom de Ridderspotjes. Over wat goede smaak is, is veel discussie mogelijk. Bij kwaliteit ligt dat anders. Daar valt niet over te twisten. En de ochtendumeur van Mart Smeets. Het is bijna vijf over tien. Het vervolg is dit van Caro. Goedemorgen Nederland. Is maar weer de sneeuw en de verkeershinder. NOS-collega Jeroen de Jager staat langs de A13. Jeroen, goedemorgen. Goedemorgen Sven, Hi. Is het al wat beter daar? Uh, niet echt volgens mij. Uh, ik zie die, uh, die verkeersstromen uh, gestaag uh, aan me voorbij trekken. Dat, dat gaat langzaam nog hoor. Uh, Stapvoets uh, is harder dan Stapvoets. Aan de andere kant van Den Haag richting Rotterdam rijdt het wel. Maar Rotterdam, Den Haag nog steeds langzaam. Zijn er mensen met autopech? Dat uh, maak je wel mee, maar het probleem is dus, ik sta hier bij dat tankstation, uh, de wegenwacht uh, kan er niet komen. Uh, vanochtend een uh, man hier die hier al uh, anderhalf, twee uur stond te wachten, zijn vrouw, moest uiteindelijk naar de polykliniek, want die had problemen. Uh, hij heeft het uiteindelijk overgenomen en heeft twee uur op die, op die wegenwacht staan wachten, want die kon niet langs die file. En dat zal uh, overal in het land wel gaande zijn, dat de wegenwacht er gewoon niet bij kan. Ook niet over de vluchtstrook? Ja, dat proberen ze wel, maar daar ligt veel sneeuw. Uh, zegt die wegenwachter dan. Dus dat is dan ook weer gevaarlijk. Dan kun je eigenlijk ook nog weer in een slakke gangetje over die vluchtstrook. Dus uh, het is gewoon ook aansluiten in de file voor, uh, voor de wegenwacht. Juist. Voldoende benzinetanken dus en misschien wel een deken meenemen Absoluut. voor de zekerheid. Absoluut. Ja, want uh, de, ja, de verwachting is toch dat die uh, ochtendspits overgaat in de avondspits. En uh, ja, dus ben je mooi klaar mee. Je gaat naar je werk en uh, je kunt uh, bij aankomst eigenlijk weer terugkeren. Goed, jij zit bibberen te monteren voor uh, bijdrage later nou, vandaag. dat voor mij ook hoor. <laughs> <oogstijnt> <laughs> Goed, blijf bij ons. We horen okay. je later terug hier op deze zender. Yo. Jeroen de Jager was dat. Door naar uh, Patrick Potgrave van de Verkeersinformatiedienst. Goedemorgen. Goedemorgen, uh, Er stond vanochtend op het hoogtepunt ruim 1000 kilometer file op de Nederlandse wegen. En dat is een record, zo meldde de ANWB. Maar jij bent het daar helemaal niet mee eens. Waarom niet? Nou... Dat heeft ermee te maken dat de cijfers onderling niet, niet vergelijkbaar zijn. Het cijfer waar we het over hebben dat is van 1999. Dat was nog in een periode dat files handmatig verwerkt werden. Ja. Dat, dat ook de inwinning nog lang niet zo op orde was als die op dit moment is. En ja, als je minder goed zoekt, dan vind je ook minder. En dat betekent dus dat dat cijfer van, uh, van uh, 8 februari 1999, die 975 kilometer die uh, ik dan persoonlijk geklokt heb, dat die uh, dus niet echt vergelijkbaar is met, uh, met datgene wat we vandaag uh, gevonden hebben. Met dat, andere woorden jij zegt, vanwege de meetmethode van toen, stond er toen vermoedelijk veel meer file op 8 februari 1999 dan vandaag. Uh, Um, um, ...dat je met, dan je met de methode van vandaag zou kunnen hebben registreren. Excuus uh, voor ja. deze wat kromme en hobbelige zin. Ik denk dat je het, dat je het inderdaad goed zegt. Um, het, uh, ja, op het moment dat je een betere meetmethode hebt en een betere verwerking hebt... ...zoals we anno vandaag hebben... Uh, ja, dan, uh, ja, dan vind je dus ook meer files en ja. dus moet je die oude cijfers uh, corrigeren. Ja. En dan zit je, ik heb er, niet naar, uh, ik heb er geen studie op gedaan, maar dan zit je zomaar op een uh, 1200-1300 kilometer uh, um, ja. die je dan zou moeten nou, hebben. Nou ben jij een file-fetischist, wat maakt het eigenlijk uit? Helemaal niks, behalve dan dat ik... Uh, uh, volgens mij uh, net in het uh, nieuws hoort dat het belangrijkste nieuws is dat we een record ge, uh, gehaald hebben. Ja. Dus um, de, de, de grap is dat, uh, um, dat de niet fetischisten om in jouw terminologie te blijven, dat het cijfer misschien nog wel belangrijker vinden dan uh, de wel-fetischisten. Ja, wanneer is er eigenlijk sprake van een file? Als het, uh, dat, dat verschilt toch een beetje. Uh, oh, oh, de oude Westerdiff ja, ja, ook dat maakt mee. Want He, op het moment dat je files van 300, van 400 meter gaat, uh, gaat meenemen, ja, dan, dan telt dat natuurlijk al, uh, dan telt het sneller op. Um, op dit moment is de standaarddefinitie dat het verkeer over tenminste 2 kilometer aan ingesloten minder dan 50 km per uur moet rijden. Maar ja, die definitie is wel heel erg gekoppeld aan, uh, aan snelwegen. Juist. Goed, en dan uh, en de provinciale wegen, die uh, stonden vanochtend ook vast, dus uh, die zou je dan ook mee moeten uh, nemen. Nou, uh. dat is het. Uh, dat doe je dus ook deels. Hè, zitten die in de cijfers, terwijl die in 1999 helemaal niet in de cijfers zaten? Ja, nee. dan, dat, dat maakt vanzelf al dat, uh, dat het de cijfers niet vergelijkbaar zijn. Fielers worden nu gemeten met koperdraden in de weg, geloof ik, hè? Ja, met lussen, maar ook met uh, camera's waar je je kentekens mee registreert. Ja. En ook met bluetooth-systemen waarmee je uh, uh, gegevens van mobiele telefoons registreert. Dat doe je op verschillende plekken en dan weet je wat de het is tussen de ene locatie en de andere locatie. Goed. Jouw stelling is dus, het moet boven de 1200 kilometer uh, uitkomen, zo'n file. Uh, alles bij elkaar opgesteld, geteld. Anders is er geen sprake van een record. Minstens. Minstens. Sta je zelf ergens nog vast of ben jij gewoon op de plaats van bestemming? Ik... Ik ben uh, uh, in anderhalf uur van, uh, van huis naar uh, kantoor gereden, van uh, Rotterdam naar Amsterdam. En ik, uh, ik, heb, ik sta nu op uh, een minuut van kantoor, want ik kon het net niet halen om uh, zeg maar op tijd uh, bij jou in de uitzending te zijn. Goed, en mensen worden geadviseerd om de avondspits te mijden. Is dat ook jouw advies? Ja, dat geldt met name overigens in het uh, zuidoosten van het land, want daar valt nog de meeste sneeuw, zo is de verwachting. Patrick Potgraven van de Verkeersinformatiedienst, ik dank je wel. Um, ook eens even buurten bij het KNMI. Goedemorgen, Fons van Nooy. Goedemorgen, Sven. U bent hoofdproductie van gaan uh, en Mie. Uh, u bent verantwoordelijk voor de voorspelling en het al dan niet afgeven van de code oranje. Dat en, nou, klopt. en nou is het code geel. <laughs> ja, nee, klopt. <laughs> hoe kan um, dat nou? Ja, hoe kan het nou? Ik kan me voorstellen dat mensen zeggen, joh, uh, waarom geen code oranje? Dat is een begrijpelijke vraag op dit moment. Um, dat heeft wel te maken met naar, naar deze hele weersituatie. Gisteren was al duidelijk in de media... Um, ...dat het een, een zware optondspit zou worden. Wij hebben uh, ook nauw overleg met ANWB... ...met de verkeerscentrale Nederlands van Rijkswaterstaat... Over de weersituatie, dat is gisteren gebeurd. Uh, er waren dus wel redelijk wat media uitingen. En de andere is dat wij gisteren ook al hebben gewaarschuwd voor de sneeuwval. Ja. Nou, afgelopen nacht hebben we gezien dat, uh, dat gebied, uh, gisteravond en de afgelopen nacht hebben we gezien dat dat gebied ook onze richting is in is gekomen. De intensiteiten waren aan de hoge kant, dus iets hoger dan dat wij hebben ingeschat. En dat uh, heeft ertoe geleid dat we vooralsnog niet over zijn gegaan uh, naar Code Oranje. Gaat dat vandaag nog gebeuren? Nou, dat zou een beetje mosterd naar de maaltijd zijn, lijkt, lijkt ons. Uh, dan uh, haal je echt gewoon over je heen. Uh, Nederland weet nu dat het wit is. Um, en nogmaals, het was niet, uh, niet aangekondigd. Er is voor gewaarschuwd. Um, dus uh, ja, het lijkt ons niet raadzaam om nu wel over te gaan naar code oranje. Nee, goed. En het is ook niet zo, uh, het is ook niet zo dat er nog meer sneeuwval in hevige mate wordt verwacht, zodat we vanavond nog meer problemen uh, voor onze kiezen krijgen. Ik denk hier dat we meer problemen krijgen. Ik denk dat we problemen houden, zoals die zoals er die op dit moment zijn. Er zullen delen van het land zijn met name het zuidwesten... waar het beter is dan, uh, dan afgelopen uh, ochtendsfiets. Maar uh, net zoals Patrick, po Patrick Potgaard er net al, uh, al aangaf... Oosten, zuidoosten van het land houdt gewoon rekening of uh, nog steeds te maken met, uh, met sneeuwval. Ja. En uh, daar zal het gewoon ook uh, allemaal wat lastiger zijn vanavond. Ja, dus altijd glazen over dat weeralarm. Het deugt niet of het is niet goed. Hè? Ja. Vorig jaar uh, gaven jullie wel een weeralarm af, heel effectief. Want toen werd een dag van tevoren al aangekondigd dat het ellende zou worden. En heel ja. veel mensen bleven toen thuis. En meteen was vervolgens de kritiek dat het heel erg overtrokken was. Ja, en klopt. nou doen jullie het niet, maar houden jullie bij code geel is het weer niet goed. Nee, het is een beetje een kippen ei verhaal vaak. Hè? Uh, wij hebben daarmee leren leven. Maar aan de andere kant is het natuurlijk ook zo dat, uh, kijk, wij leren hier ook weer van. Hè? Wat, wat deze situatie toch iets uitzonderlijker maakt dan normale situaties, is dat we te maken hebben met langdurige uh, sneeuwval. Normaal gesproken hebben we te maken met uh, neerslaggebieden die snel over het land heen trekken. En daar zijn onze criteria ook op, uh, op getuned. Wat je nu ziet is dat uh, de sneeuw langdurig blijft hangen. En uh, naar aanleiding van deze situatie, daar gaan wij direct ook uh, opnieuw onderzoeken... of onze, onze criteria niet gewoon anders moeten definiëren... Ja. zodat we deze situaties ook beter oppakken. En dat doen we niet alleen, dat doen we ook uh, in samenspraak met bijvoorbeeld Rijkswaterstaat... met bijvoorbeeld een ANWB, ja. om uiteindelijk die systematiek te verbeteren. Het laatste wat ik weet van wat betreft de weersvoorspelling is dat het morgen niet meer sneeuwt, of is dat inmiddels veranderd? Nee, we hebben hetzelfde inzicht. Met andere woorden, het sneeuwt morgen niet meer. Laten we daar maar vanuit gaan. Code geel dus. Nee, als niet meer sneeuwt, hebben we ook geen geel meer over. Oh, nee, dat is waar. Helemaal geen code. Nee. En in ieder geval groen. geen code oranje. Volgens dus. van Looij, hoofdproductie van het KNMI. Ik dank u ja. zeer. Ah, Oké. Okay.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 Hoe goed de kwaliteit van bijvoorbeeld een auto ook is... als die last heeft van een negatief imago... dan is het heel hard werken om dat weer ongedaan te maken. Hoort u in deel 2 van Kwaliteit in een verslag van Marcel Dekker. Kwaliteitskrant, kwaliteitsreportage... kwaliteitsmanagement, kwaliteitsauto, kwaliteitskeurmerk... kwaliteitsapparatuur, waterkwaliteit, kwaliteitskoffie... we zijn dol op kwaliteit. We plakken het labeltje bij voorkeur aan zoveel mogelijk dingen... activiteiten en personen... Het ordent onze wereld en het geeft iets om naar uit te kijken. Ik, uh, ga dat heerlijk, ik ga dat heerlijke glas voor u inschenken. De publieke omroep kijkt er ook naar uit. Eerst even fuseren en dan met kwalitatief goede programma de hoognodige centjes binnenslepen. Zoals we gisteren al hebben kunnen horen heeft van dat fuseren en die kwaliteit wijnimporteur Jaap Kwast in de afgelopen 35 jaar heel wat ervaring opgebouwd. Terug naar de wijn. Antwoord op de vraag of dat fuseren wel zo goed is voor de kwaliteit. Um, in Bordeaux um, worden de allergrootste wijnen gemaakt... Um, met een blend uh, van vaak Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc. Dus um, dat, dat bevordert alleen maar de complexiteit van de smaak. Um, en het bevordert ook het avontuur in het uh, wijn drinken. Want een Chardonnay en een Sauvignon, als je alleen maar uh, Chardonnay hebt of een lema mello, of een lema sauvignon... dan is dat al heel snel, heel herkenbaar... en minder spannend voor de wijnliefhebber. Cheers. U maakt eigenlijk in een fles een feestje voor de tong. Daar komt het op neer. En als iedereen zegt, een Chateau Migraine, hij is lekker... hij is zoet, hij drinkt makkelijk weg... dan kan je toch eigenlijk zeggen dat die Chateau Migraine... een kwaliteitswijn is, of niet? Nou, kwaliteit wordt natuurlijk gedefinieerd... Door, um, de, door de uitspraak of uh, iets uh, inderdaad lekker is of niet lekker is. Maar wij weten of iets wat lekker is ook goed gemaakt is. Over kwaliteit, over smaak. Als je kwaliteit slash. Uh, of, of zegt dat dat hetzelfde is als smaak. Uh, daar valt niet over te twisten. Waarover wel getwist kan worden, is de prijs van kwaliteit. Hoe duurder, hoe beter, zou je zeggen. In de wereld van auto's zou dat betekenen dat de goedkope en aan imago-gebrek leidende roesbak uit Roemenië... de Dacia geen kwaliteit zou zijn. Nou, dat is absoluut niet waar. Erik Roosendaal is een dealer die ze in de showroom heeft staan. Komt uit Roemenië oorspronkelijk. Uh, wordt Onder de hoede van, uh, van Renault wordt hij ja, tegenwoordig uh, geproduceerd. Uh, hij is vrij sober. Als je het vergelijkt met andere merken, is het wat soberder. Maar daar is natuurlijk ook de prijs naar. Uh, als je gaat kijken, van, als je uh, kijkt naar afwerking, zie je wel op het dashboard is dat, uh, is dat gewoon hard plastic. Maar voor andere merken zou dat gauw uh, afwerking wat soft touch uh, zijn. En dat is bij deze gewoon wat harder. Ja. Maar dat is natuurlijk om die kosten uh, zo laag mogelijk te houden. Ze dus gebruiken kwalitatief goede materialen, alleen met wat, wat minder luxe uitstraling. Want normaal gezegd, en dat is tegenwoordig heel gebruikelijk in auto's, moet je hogere wiskunde hebben bestudeerd om een dashboard te bedienen. Ja, dit is hier niet hè? Nee, klopt. Het is allemaal heel logisch geplaatst. Als je instapt, iedereen kan ermee wegrijden. Er zitten geen gekke toeters en bellen aan. De zaken die op een auto moeten zitten, die zitten erop. Toch is dit een Dacia. van ja. oorsprong uit Roemenië. Daar wordt hij ook nog steeds uh, geproduceerd ja. in Roemenië. Tot. Het land van Ceaușescu, het land van corruptie, het land van onverharde wegen. Onmogelijk dat daar natuurlijk kwaliteit vandaan kan komen, meneer Roosendaal. Um, dat heeft eigenlijk helemaal niets meer met Roemenië te maken. Het is gewoon de plek waar die geproduceerd wordt. Het is gewoon uh, het merk wat uit Roemenië komt. De meeste Roemenië rijden er ook in. Maar zit, ja, alles is volgens de normen van Renault geproduceerd... Ja. Maar toch moet u, denk ik, heel vaak zeggen als je voor een Dacia staat van ja, eigenlijk is het gewoon Renault. Of niet? Heel vaak, ja. Want ik heb het nou eigenlijk over de vooroordelen ten aanzien van kwaliteit. Dacia. Nou ja goed, als je, het, als je eens een rondgang doet bij je collega's of bij je vrienden en je hebt het over Dacia, dan heb je het over een roesbak die je koopt voor weinig. Nou, dat is absoluut niet waar. Nee. Nee, dat... natuurlijk zegt u dat. Natuurlijk zeg ik dat. Uh, ik ben uh, verkoop van deze auto, maar als je gewoon puur gaat kijken echt naar de feiten, is het gewoon een hele goede auto die gewoon eens, uh, uh, met, de, met de juiste kwaliteit uh, geleverd wordt. Als we nou naar die andere kant lopen, dan, uh, want dat doet u ook in, hè, Renault's. Ja. Maar als je dus hiernaar gaat kijken, je ziet een navigatiesysteem, je ziet een lerenstuur, je ziet. Uh, afwerking. Het is, het is gewoon puur afwerking. Ja. En dit is misschien meer emotie. Kwaliteit kan je gewoon heel goed met elkaar vergelijken. Deze is net zo betrouwbaar als die andere, dezelfde motor. Maar als je ziet uh, hoe dat alles afgewerkt is, dan merk je gewoon dat Renault net iets hoger niveau ligt. Maar dat zegt niks over de kwaliteit. Morgen keren we nog even terug naar de showroom van Erik Roosendaal. En kijken we ook naar wat kwaliteit met onze nachtrust doet. Als ik uh, twee stukken schuimrubber koop bij uh, de grote handel. En ik wil daar een half jaartje op liggen heb ik dan een goede kwaliteit te pakken? Ja, dat kan, dat kan. Morgen dus, deel 3 van deze serie. En tot die tijd zijn vragen en opmerkingen welkom bij de KRO... via goedenborgennederland.kro.nl 12 minuten voor half elf. Eens kijken hoe het nu is op de weg. John Bakker van de ANWB. Ja, het gaat zomaar toch nog uh, de goede kant op. Nog uh, 75 kilometer, alles uh, bij elkaar. Met uh, de meeste vertraging nog op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... voor knooppunt Diemen, 9 kilometer... Op de A6 vanuit Lelystad naar Muiden bij knooppunt Muidenberg 12 kilometer. En op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag tussen Blijswijk en Den Haag. Ook daar nog 12 kilometer file. En bij de spoorwegen is er in ieder geval vertraging tussen Amersfoort en Beeldhoven. Daar rijden geen treinen na een aanrijding. En de vertraging daar is meer dan een uur. Dankjewel, John. Straks, MKB Nederland baalt van Tom de Ridder. Eerst deur tot de, de tumor hier is Mart Er ligt zeker 8 centimeter sneeuw op mijn dak. Verkeer in Nederland is gestrand, we kunnen nergens heen. Maar de berichtgeving uit Austin, Texas, vliegt draadloos en ongeremd over de wereld. Hij, Lens Armstrong, heeft bekend: is de eerste kreet die de dinsdag openscheurt. Ja, dank je de koekoek, denk ik. En probeer in alle warwinkels winkels van berichten... iets van een letterlijke quote te vinden. Ergens moeten toch woorden tussen aanhalingstekens staan. Maar ik vind ze nog niet. Oprah Winfrey, een eerbiedwaardig collega, toch twittert. Dat haar gesprek 2,5 en een half uur heeft geduurd. Armstrong came ready. Behoort niet een al te letterlijke Nederlandse vertaling te krijgen... en is eigenlijk wel geestig. Ik lees wel dat het public relation apparaat van haar organisatie de boel goed heeft georganiseerd. Terwijl het samengevatte interview nog moet worden uitgezonden... en weet degene die namens haar er een uur uit moet halen... is Oprah al aangekondigd in CBS This Morning. Over een hype gesproken. De zaak wordt goed verkocht in Amerika. Ik had me al eerder voorgenomen pas mijn gedachten los te laten... als ik het interview met eigen ogen had gezien en met eigen oren had gehoord. De verleiding nu is immers zo groot om te gaan oordelen, maar in feite hebben we dat allemaal al gedaan. Vanaf vanochtend weten we gedetailleerd niets meer, maar is de boel alleen nog maar meer opgeklopt, meer op scherp komen te staan. En per minuut komen er anderen niets meer bewijzende strofes nieuws bij, die eigenlijk geen nieuws zijn. Maar ja, het is Armstrong, het is een hype. Het lijkt me goed, heel goed zelfs, de voet- en handrem aan te trekken, en dat is moeilijk op sneeuw... en maar af te wachten wat er werkelijk is gezegd. Zodat je namen, data en situaties werkelijk uit Armstrong's mond kunt horen. Alles wat je nu zegt, vindt, oordeelt of veroordeelt... heeft als basis geruchten, woorden van anonieme mensen... mensen die er dus eigenlijk niet zijn. Maar in ieder geval zijn het kleine strofen van lui... die anoniem willen blijven. En dat is zo gevaarlijk. Door deze bereiding van de min of meer nieuwswaardige... tutti-frutti die voor ons ligt... bedekt onder nu wel 9 centimeter sneeuw... zijn we nog niets te weten gekomen van de ware waarheid... namelijk de feiten. En die willen we weten. Die waarheid komt donderdagnacht hoogstwaarschijnlijk... Mijn oude leermeester Bob Spaak leerde me in de jaren zeventig dat geruchten de zwakke basis zijn voor een journalist om krachtige uitspraken op te funderen. Dus niet doen, zei hij dan. Dat Armstrong door het stof gaat of is gegaan, dat is nu wel duidelijk en rightly so. Het lijkt me heel verstandig van hem. Nog een paar nachtjes slapen, dan weten we wat er tussen aanhalingstekens gezet kan worden. Dan horen we de feiten waar het werkelijk om gaat. Of gaat deze hype nog in een soort van overdrive... en komen de eerste gestolen beelden binnenkort vrij en op het net? Want op het net gaat onder de sneeuw door. Maar nog steeds, zeg ik, eerst sneeuw ruimen en dan afwachten. Vrijdag meer. En vrijdag zit Mart Smeets hier aan tafel een half uur lang... om terug te blikken op dat interview dat in de nacht van donderdag op vrijdag wordt uitgezonden... tussen Lance Armstrong en Oprah Winfrey. Morgen gewoon het ochtendhumeur van Koos Postema. If I could build my whole world around you. Mark Broussard samen met een mevrouw... wier naam ik u op dit moment even schuldig moet blijven. Hallo, hier Tom de Ridder van MKB Brandstof. Ja, heeft u hem vanochtend al gehoord? Tom de Ridder van MKB Brandstof. MKB Nederland, de koepelorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf... baalt dat de sportjes van Tom de Ridder weer terug zijn? Leendert Jan Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Directeur van MKB Nederland, waarom baalt u van Tom de Ridder? Nou, er is verwarring. Er zijn nogal wat ondernemers die denken dat wij dit zijn. En dat is niet zo. Maar hij is er ook van MKB? Nee, het heeft niets te maken met, uh, met MKB Nederland. Dus wij krijgen nogal wat telefoontjes van ondernemers die uh, een pincode kwijt zijn... of een uh, pas doet het niet, of zich irriteren aan de reclame... of vragen van waarom uh, doet MKB Nederland zoiets. En we hebben er niets mee te maken. En we hebben verschillende keren met de directie van de, de brandstofpas gesproken... Ja. en ze gevraagd uh, om, uh, om verwarring te voorkomen. Ze hebben wel heel veel succes met hun onderneming gewenst. Ja. Maar, uh, zijn ze lid eigenlijk van uw uh, club? Nee, dat geloof ik, dat geloof ik niet. Dat oh, geloof ik niet. Ook, ook dat niet eens. Nee, ja. Nou, nou staat uw afkorting MKB voor midden- en kleinbedrijf. Ja. Waar staat hun afkorting MKB dan voor? Dat weet ik niet. Zijn ze ook niet duidelijk in. En ze gebruiken hetzelfde lettertype en dezelfde kleuren. Ja. Dus ja, ze drijven een beetje toch ook wel stiekem op de goede naam die wij als mkb Nederland hebben. Ja. Maar ze horen dus niet bij u. Nee, we horen totaal, uh, we hebben echt helemaal niets mee te maken. Nee. En wat wilt u, dat die spotjes van de zender afgaan? Of wat, wat is precies de bedoeling? Nee, wij, wij vragen, wij gaan opnieuw aan zo vragen. Uh, Zorg er nou voor dat uh, voor iedereen, voor iedere consument, voor iedere luisteraar, voor iedere ondernemer duidelijk is dat MKB Nederland en MKB Brandstof uh, niets met elkaar te maken hebben. Nee. Dus ja, die, die, die, die reclamespotjes, uh, ja, ik, vind er, uh, ik vind er zelf ook van alles van. Wat dan? Uh, wat dan? Nou, ik vind ze niet echt leuk. Nee? <laughs> nee, ik zou het ik zou leuker aan maken als ik hem goed bijkansen was. U bedoelt, maar... de irritatiefactor is hoog? Nou ja, ik, vanmorgen heb ik lang in de auto gezeten. en dan hoor je hem wel heel vaak ook. Maar ja. goed, dat is, uh, dat is verder aan. Uh, aan, aan hun. Aan, nou ja, er was vorige week de woordvoerder uh, van uh, die club. Ruud van Wijngaarden heet hij, te gast bij onze collega's van uh, NCV Lunch. Ja. En die gaf toen aan dat direct na het uitzenden van de sportjes. weer nieuwe aanmeldingen uh, binnen zijn gekomen. Ja? Komen er ja. ook geen nieuwe aanmeldingen bij jullie binnen? Zeker, naarmate na, na, er na, na, na steeds meer uh, nog steeds starters zijn uh, als ondernemers, krijgen wij natuurlijk ook steeds meer, uh, meer leden. Dat, uh, dat is wel zo. Maar het heeft geen enkele relatie ook met, uh, met de brandstofpas. Nee, wij krijgen juist de ondernemers die uh, er zich aan irriteren hè, en, ja. en, uh, en, en vragen van: uh, goh. Maar ja, wat moet die Tom de Ridder dan doen? Zeggen hallo, ik ben uh, Tom de Ridder van MKB Brandstof. Niet te verwarren met MKB Nederland. Nou, dat zou ik een geweldige zin vinden. Nou, daar wordt in de spot alleen maar irritanter van, toch, of niet? Nou, dat weet ik niet. Nee, nee? In ieder geval uh, hebben zij dan, doen zij dan hun, hun best dan om aan te geven dat, uh, dat wij er niets mee te maken hebben. Ja, dus u wilt gewoon dat Tom de Ridder zegt ik ben niet van MKB Nederland. Ja, dan krijgen we ook niet meer de telefoontjes van uh, mogen wij Tom de Ridder even aan de lijn. Eh, dat is toch, uh, die wil je niet, die telefoontjes. Krijg, krijgt u die? <laughs> ja, die krijgen we serieus. Ja. Oh ja? Ja, soms grappend en soms... Uh, ja, want hij bestaat echt, hè, geloof ik. Dat zou ik niet weten. Volgens mij niet, hoor. Volgens mij is het oh. een bedachte naam. Oh. oh, ja? Ja. Mm. Ook dat nog? Ja. Lu, luister nog even mee. Ja. Doe ja. het voor uzelf of voor uw boekhouder. Ik wens u een gelukkig nieuwjaar. Nou, dat dan in ieder geval wel. <laughs> ja, dat was toch sympathiek. Ja. Namens Tom de Ridder, ik dank u wel. Lenard Jan Visser, directeur van MKB Nederland. Ik heb het graag gedaan, hoor. Oké, okay, sterkte. Ja, dank je. Eens kijken of die weer van mij komt vandaag. Tom de Ridder van MKB Brandstof. Niet te verwarren dus met MKB Nederland, zeg ik er nog maar even bij voor alle duidelijkheid. Bijna half elf, einde van deze uitzending. Meer informatie vindt u op karo.nl. En het is hoog tijd om te gaan schakelen met de bus van lijn 1. Jeroen Wielaert, goedemorgen. Goedemorgen, Sven. Nou, niet de bus. We zitten echt in het atelier van Jos Collignon, politiek uh, tekenaar van de Volkskrant. Want vandaag, bij het eind van het reces en het begin van het politieke seizoen in de Tweede Kamer, wordt in Nieuwspoort weer de winnaar bekendgemaakt van de Inkspotprijs voor de beste politieke tekening van 2012. En laat die Jos Collignon nou juist vanochtend ook Mart Smeets, die we, daar straks, die we daarnet hoorden, getekend hebben in zijn prent voor de Volkskrant. Gaan we zo meteen meer? Over onthullen. Maar eerst het nieuws ook onthullend van Jan van de Putten. Radio 1 Het NOS-journaal. Op de snelwegen en provinciale wegen zijn vanmorgen door de sneeuw bijna 300 ongelukken gebeurd. Volgens verzekeraar Allianz Global Assistance is dat twee keer zoveel als normaal. Met de schade viel het mee, zegt Allianz, omdat de meeste mensen rustig reden. In Den Haag is bijna 20 centimeter sneeuw gevallen. En volgens NOS-weervrouw willemijn Hubert heeft Den Haag daarmee de meeste sneeuw gehad van het land. En de NS kijkt redelijk tevreden terug op de ochtendspits. De aangepaste dienstregeling is grosso modo goed verlopen. Op wat kleine storingen na, zegt een woordvoerder. De NS adviseert reizigers om de rest van de dag de reisplanners in de gaten te houden. En dan ook nog wat ander nieuws. President Hollande heeft aangekondigd dat er meer Franse troepen naar Mali worden gestuurd... om de islamitische rebellen in het noorden te bestrijden. Er zijn nu 750 Franse militairen in het land. En het aantal zal de komende weken naar verwachting worden uitgebreid tot 2500. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie. Het gaat nu snel de goede kant op. Alles bij elkaar, nog zo'n 35 kilometer file. Met nog wel veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... bij knooppunt Diemen, 9 kilometer. Op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag... tussen Zoetermeer en Den Haag-Maliveld, 11 kilometer. Op knooppunt Prins-Klausplein zijn de verbindingswegen naar de A4... richting Amsterdam en richting Delft afgesloten. Daar ligt nog te veel sneeuw op. En op de A59 van Zierikzee naar Os bij Den Bosch... een file van 6 kilometer. Vertraging bij de spoorwegen want tussen Amersfoort en Bildhoven rijden geen treinen. De oorzaak is een aanrijding en de vertraging meer dan een uur. Dit is Radio 1. NTR. Lijn 1. Hier is Jeroen Willaert. Een grote kaart van de route van Frankrijk, de route van de Tour de France moet ik zeggen, van 2015. Kaart van Frankrijk dus met die route erop. Start om half zeven bij het Parc des Princes. En dan met een kronkelroute via het Noordwesten, de Pyreneeën, de Alpen. Echt een heel aangesloten stuk is die Tour... Om half zes alweer in Parijs binnen, op 18 juli. Op één dag door heel Frankrijk. Zegt de man naast de kaart, duidelijk Christian Prudhomme... er is wel wat veranderd sinds we na de affaire Armstrong-doping hebben vrijgegeven. Zit aan de andere kant een heel goed getroffen Mart Smeets... met een beetje benarte uitdrukking op zijn gezicht, die zegt... dat doe je pot Jan Dori niet op een biefstukje en wortelsap, Jos Collignon... Van de Volkskrant. Dus jouw tekening van vanochtend. Ja. Over het algemeen niet je onderwerp. Maar uiteraard nu bovenop de huid van de actualiteit. Ja, niet dat waar? dacht ik wel, hè? Uh, Armstrong, donderdagavond, geloof ik. Is dus de, uh, uitzending. Marts de uitzending. Mart Smeets zei net al dat er al van alles over uitlekt. Ja, zonder ja, dat ja, er tussen aanhalingstekens het. staat. Ja. Ja, ja, wat zou ik zeggen? Ik heb het gezegd. Het staat in de tekening. Het moet maar vrij. Is dat jouw liberaal nee, nee, Nee, nee, nee. nee, Ik denk niet dat, uh, dat ze, ze erin zullen slagen om de Tour de France in één dag te rijden. Maar, uh, en, en om dezelfde reden denk ik ook niet dat het me vrij moet. Ik denk eerlijk gezegd, maar ja, jullie zijn de kenners. Maar ik denk eerlijk gezegd, je moet er toch paal en perk aan stellen. Want uh, Bert Wagendorp heeft het ook wel over de charme en de magie. Columnist van de volkstoon, die, die van jij de samen sport. als een bundeltje maakt... Maar die uh, charme en die magie is, wat mij betreft, totaal verdwenen. op het moment dat er uh, uitgebreid doping gebruikt wordt. En het enige om dat nog een beetje, voor mij althans, te handhaven. is uh, de doping zoveel mogelijk en zo streng mogelijk uitbannen. Zoveel mogelijk. Of het kan, dat is een ander verhaal. En die. Dat jaartal 2015 voor een start van de Tour in Parijs... nou, daar denk ik in Utrecht anders over, hoor. Maar je hebt een, ik, ik, ik heb hier de bundel uh, f, die jij gemaakt hebt... samen met Bedwagendorp toevallig bij me. Het kan altijd erger. Ik pakte hem gisteravond uh, in mijn eigen werkkamer bij de hand... en ik bladerde het zo wat door. En ik kwam daar een prent van jou tegen... met een hele rij renners op het slappe koord... Ja. voor afgegaan, ook door een renner... met zo'n evenwichtsbalk in zijn handen. Het thema houdt je toch al iets langer bezig? Nou, het thema op zich natuurlijk niet... tenminste, natuurlijk is het niet... maar het, het thema ben ik niet zo weg van. Maar het komt met zo'n grote regelmaat terug in de actualiteit. En ik ben tekenaar over de actualiteit... En, dus dat hoort erbij en daar stuit ik ook dus voortdurend op. En daar teken ik voortdurend over. Het gaat over de moraal, het gaat over de ethiek, het gaat over de politiek. Ik zou zeggen, de pen van de politieke tekenaars mag niet scherp genoeg zijn. Ga erover meepraten als u wilt op 0800 1121. 0800 1121 over scherpe pennen en politieke tekeningen. Hashtag lijn 1 voor de tweeters. En mailen met lijn 1, ntr.nl. In the sky, I can see it I can see it And there's a castle in the cloud And it's floating on by Can you see it? Can you see it? With my imagination I can see it With my pencil crayons I can draw it On a piece of paper I can show it to you I can show it to you The bar naked Ladies Drawing ze. En ik kijk hier hoog boven het schriftpark in het appartement in het atelier van politiek tekenaar Jos, Poli Jos Collignon... naar de sneeuw die neerdwarrelt over het park, de, de gracht. Nou, dat is moeilijk voor de ijsvorming daar. Mensen met een sleetje daar in de verte. En voor ons het scherm met een aantal tekeningen... die meedingen voor de Inktspotprijs. Ik kijk naar een print van Tom Jansen... bekend als tekenaar van de GPD. Die heeft daar bij een half maandje in het maanlicht... Um, premier Rutte en Diederik Samsin, Samson naast elkaar gezet op een bankje... Zegt, Rutte tegen, uh, zegt Samson tegen Rutte, zakkenvuller. En zegt Rutte, rode rakker, ze zijn duidelijk verliefd. He? Jos Collignon, ik moet even de telefoon uitschakelen. <laughs> Gaat net de telefoon. Uh, Jos Collignon, een verliefd stelletje bij Maanlicht. Samson en Rutte. Ja, Tom is goed, hè? Het is waar... Uh, dat was wel ongeveer de situatie. Ik bedoel, ze, ze, uh, ze rijkten diep in elkaars uh, bezittingen. En... Uh, nou, niet, uh, niet volgens uh, de achterban even gelukkig. Ja, dat krijg je als je bij de, de uh, ja. mensen zelf in, in, in de... In de werkkamer zit. Ja, ik, uh, ik zal hem eventjes weglaten. Maar in ieder geval, uh, Tom weet ze was gewoonlijk ontzettend goed te treffen wat de situatie is op een bepaald moment. En hier is dat ook gelukt. Echt het verliefde stelletje. Het is een buitengewoon romantisch tafereeltje. Jij maar ze zeiden zelf... elkaar toch af, hè? Jij ging zelf nog verder. Ik kijk even op het scherm en ik zie linksboven een print staan van Collignon... met uh, Diederik Samson, die wel heel diep met zijn arm... in een liberaal decolleté is gegaan. Met uh, een premier, met Mark Rutte, die daarnaast zit. En die tegen die vrouw zegt... Vind je wel goed, hè, schat? Ja, dat is vreselijk, hè? Die heeft ook wel wat boze brieven opgeleverd. Zo, dit ging het fatsoensgevoel van een hoop mensen echt te boven. Ja, maar ja het, het, ja, het tekent eigenlijk hetzelfde als wat Tom heeft getekend. Zelfde alleen... inspiratie. Ja, ja, ja, dat Want is de heren gedroegen zich er ook naar, toch? Een verliefd, een verliefd stelletje. Ja, ja, en ik ga doorgaans toch... Iets verder dan Tom. Tom is, uh, Tom is toch een nettere man dan ik. Die jong is een stuk verneiniger. Dat leven, weet ik niet. Hè. Leven, dat leven, weet ik. Nee, dat wil ik niet zeggen. Want, uh, eigenlijk heel zacht aardig, die jongen geboren in Maartensdijk. Nee, nee, in nee, nee dat, is allemaal, dat is allemaal niet. Je kunt. Je, Tom is ontzettend scherp af en toe. Maar hij is wat fatsoenlijker dan ik, geloof ik. En uh, mijn vergelijkingen uh, die. die uh, die zijn ja, toch, volgens veel mensen iets mis, misplaatster, denk ik. Komen de er veel boze brieven binnen bij Collignon? Uh, nou, nou, nou, niet veel zo af en toe. Maar wel, wel het, het gebruikelijke scheldwerk op internet. Uh, de, de, de onderbuik van de samenleving, hoorde ik het laatst iemand noemen. En dat, uh, dat, dat soort commentaren zitten er regelmatig onder als, ik, als tekeningen op internet gepubliceerd worden. Ik heb ook liever niet dat de krant mijn tekeningen op internet zet. Juist om die reden. Mensen die het er niet mee eens zijn, heb ik graag, zie ik graag. Maar, maar die, die, die meute wilders, liefhebbers... die, uh, ja, het zijn vaak echt, vind ik, hè, idioten die, die geen... Uh, die een oordeel geven zonder dat er enige consequentie aan verbonden is. En, en, en uh, dat soort volk heb ik liever niet uh, commentaren van onder mijn tekening. En hoe is het met de Roemer-liefhebbers, vraag ik je... terwijl ik daar kijk naar Emile Roemer, die op een roze wolk zit... met een mes in zijn rug, een dode mus in zijn geheven rechterhand... en ja, op het gelaat heeft hij nog iets onbekommerd... van het gaat allemaal goed, maar er staat ook een pijltje boven... Niet helemaal zichzelf. Nou, dat heeft hij geweten en nu roemer. Ja, nou, je dan dat ook was het nou, commentaar op. Nee, nee, nee, helemaal niet over deze. Dit was eigenlijk het commentaar wat hij zelf leverde op zijn eigen optreden. Eh, nadat hij de verkiezingen verloren had. Ja, cool. um, al deze punten heeft hij zelf aangereikt. En het was voor mij alleen maar makkelijk om, om dat in een tekening samen te vatten. De roze wolk hè, en, en de Dooie Mus. en het mes dat de P van in de rug stak. En dat hij niet helemaal zichzelf was. Daarom heb ik er ook boven gezet, kortom, het was gewoon wat hij zelf gezegd had. Er is een vraag binnengekomen van uh, meneer of mevrouw Velders. Kun je overal de draak mee steken? Nee, is het eigen antwoord. Net als dat er geen Marokkanenprobleem is. Uh, hoe moet ik dat begrijpen? Dat was, er, dat was in gisteren de kwestie in lijn 1. Ontkennen of niet van de problematiek. En het misschien wel of niet al te dik aanzetten, die problematiek. Nou, ik denk, je kunt overal over tekenen. Je kunt overal een mening over hebben. En je kunt overal een uh, tekening over maken. En uh, dat geldt voor elk probleem. Alleen het is voor jezelf en voor de lezer natuurlijk uiteindelijk ook uh, noodzaak... om de goede ingang te vinden. Om duidelijk te maken wat je ervan vindt. Is en, het een uh, soort taak... Een missie? Nou, denk dat je is, er niet zo heilig ik over? Denk dat, nee, ik denk er niet zo heilig over. Het is, het is mijn werk en het is mijn, uh, mijn diep gevoelde behoefte... om gewoon het ergens over te hebben en er een grap over te maken. Dat is natuurlijk één. Maar het is toch voor jou ook al sinds het begin... diep in de jaren zeventig een immens plezier... En een, ja. en een onuitputtelijke bron ook. Ja, nou, dat is het. En daarom doe ik het ook zo lang. Maar het is niet een missie. Ik zou zonder kunnen leven. Maar nu ik in de gelegenheid ben om overal mee te bemoeien... zal ik het ook niet laten. Ja, maar Corleon, die moet toch elke dag tekenen? Kan niet zonder. Die begint alweer te krabbelen straks. Oh, nee, helemaal. Nee, nee, nee. nee, nee. Zullen we dan nee. nog even, even een paar bekijken voor de Inkspotprijs? Want we komen zo meteen nog wel verder op het verneinige... of niet verneinige commentaar dat er, dat er is. Of dat jullie leveren, of dat jullie werk oplevert. Uh, even toch weer uh, een, een onwillekeurig, maar vanzelf... Zelf, ook Omdat hij in de selectie zit, een, uh, toch weer een prent over uh, wielrennen, uh, in dit geval van Hajo, van NRC Handelsblad twee renners naast elkaar, vlak voor de geblokte finish. De een is een grijs, is een renner die voor, die voor hem die rijdt met zijn lange neus. Die eerste met die lange neus als Pinocchio over de streep komt, blijkt van de finish. Ik wou net zeggen, yeah. <laughs> dat uh, is dus <laughs> de politicus. Zijn allebei even grote leugenaars, suggereert deze... Nou, nee, nee, nee, nee, nee. nee. Ik denk dat dit suggereert dat degene die liegt, wint. Ik bedoel, die Pinocchio die gaat het eerste de streep over... als een schaatser die op het laatste moment zijn voet nog even vooruitsteekt. Is die Pinocchio eerst, hoewel de twee fietsers gelijk, gelijk leren. Hajo is een uh, NRC-tekenaar. En Hayo heeft zich heel sterk ontwikkeld de afgelopen jaren. En wat mij betreft mag Hajo best eens een prijs krijgen. Uh, hij tekent... Prachtig. En hij is ook ontzettend mooie karikaturen voor de NRC op het ogenblik. Wat betekent die Inkspotprijs eigenlijk? Het, het is een soort bekroning. Het is een de bekroning van, van de, ja, de beste print van het achterliggende jaar. En, uh, en ja, ja, kijk, het, het is eigenlijk natuurlijk onzin, want je. Je kunt niet een beste print tekenen. Als ik een print over leverworst teken... dan vindt de slager dat de beste print van het afgelopen jaar. Dus je ziet ook altijd, die juristen kiezen een print. Soms is het een soort compromis en dat kun je dan duidelijk zien. En dan denk ik, ze hangen veel betere prenten aan de muur... dan die ene en, en niet omdat mijn prent gekozen zou moeten worden, maar omdat ik gewoon zie dat er betere prenten. In de jury zit vandaag dit jaar Frank van der Linden, collega-interviewer. Kees ja. van Koten zal het inleiden. Van wie komt die prijs vandaan? Van de stichting Pers en Prent. Dat, dat is een stichting die zich al nou, pak weg, 25 jaar bezighoudt met uh, politieke tekenaars en politieke tekeningen. Ja. En um, die hebben ook die uh, Inkspot-verkiezing georganiseerd. Slagers en worsten. Uh, heel bekend is mij het verhaal van politici, Hans Wiegel voorop... die, hoe verneindig ze ook zijn afgebeeld, dol zijn ja. op die prenten. Ja, ja. Ijdelheid wordt ook het meest gestreeld door een scherpe pen. U kunt erover meepraten op 0800 1121, 0800 1121. Jos Collignon die hangt vast overal in uh, de kamers van uh, voormalige of actuele politici... Ja, nou ja, het is waar... Al sinds ik begin uh, vragen politici uh, om het origineel en hangen die op. Soms dan worden ze geïnterviewd op televisie in hun uh, werkkamer. En dan zie ik achter me tekeningen van Tom en van mezelf of van Joep. Uh. In ieder geval, ik zie een hele galerij tekeningen hangen. Jouw naam is inmiddels gelet op uh, je anciëniteit, lang je dat doet. E even bekend is die van Peter van Straten, nog even iets ouder. Gelukkig, zeg jij dat straks, voordat we hier begonnen, is er ook jong talent. Misschien kunnen kun je die even voorschuiven uh, op het scherm hier? Uh, dit is die de tekenaar van Vrij Nederland. Die maakt niet één tekening, maar Pieter Genen maakt er een soort stripverhaal van. Hè? In dit geval zijn we bij een circus. De daredevils heeft hij het genoemd. Ja, nou, Pieter Genens tekeningen zijn echt moeilijk uh, uit te leggen en voor te lezen. Uh, Pieter Gene is een, uh, een jonge tekenaar. Dat wil zeggen, hij is niet echt jong... maar hij is nog niet zo heel lang met dit werk bezig. En Pieter Gene zou ik zelf persoonlijk voordragen voor de prijs. Want hij heeft een volstrekt unieke manier gevonden... Uh, een hele persoonlijke manier om politieke tekeningen te maken. In dit geval gaat het in het circus om mensen... Uh, die of onder een olifant terecht zijn gekomen... of met een blinddoek bovenop uh, de nok staan van uh, een hoog, hoogwerk, hoogspringer. Uh, een man met een, uh, zijn hoofd in een, leeuw, uh, leeuwen, uh, een opengesperde leeuwenbek. Het gaat over mensen die uh, de werkelijkheid ontkennen. Ja, maar het wordt dus pas leuk door de tekstjes die hij erbij uh, gebruikt. En, uh, en die tekstjes die, die hebben eigenlijk iets te maken met dingen uit het werkelijke leven. Uh, dingen die mensen tegen elkaar zeggen. En die zetten hier in een circus setting. Waardoor al die plaatjes ontzettend leuk worden. En hij slaagt er ook in om echt grote dingen... Heel dichtbij te brengen, omdat hij het zo klein menselijk maakt. En dat is dan weer herkenbaar voor iedereen. Eh, Jan Bakker, vaste luisteraar en fan van Lijn 1, die heeft een vraag aan je, Jos. Eh, sprake, zegt hij, van intimidatie vol, orthodox, vol orthodoxe islam. Ten opzichte van de cartoonisten. Hij heeft kortom gewoon over uh, de ophef die. in Denemarken, in Frankrijk, hier en daar soms ook wel eens in Nederland. ontstaat als je al te fel bent. Dat de orthodoxe islamisten, zegt Jan Bakker. jullie dan vervolgens gewoon intimideren. Dat ja, um, is iets anders dan boze bloggers. Nee, en het is ook niet waar, zoals hij het opschrijft. Richard heeft het er hier zelfs over: angst voor de lange tenen van de islam. Het is uh, gewoon niet waar, zoals ze het opschrijven. Uh, we hebben de Deense, uh, de Deense tekeningen gehad. En dat heeft een jaar of, nou, ik geloof het alweer acht jaar geleden is... heeft dat enorme ophef uh, gemaakt, omdat een stel uh, moela's... Uh, mee aan de haal gingen... en uh, daarmee de, de bevolkingen van al die landen opstookten. Nou ja, dat heeft een enorme hoop ellende gegeven. Het is op zich Man niet moest, waar... Niemand moest bevraagd. Ja, dat klopt. En dat ging dus over tekeningen van de profeet. Ja, dat mag. Dat ging niet over tekeningen over de islam. Ik teken heel veel over religie. En uh, de islam... Ik heb een heel stel tekeningen over de islam gemaakt. En je kunt... Gewoon vrijuit over de islam tekenen. En je kunt ook zelfs de islam belachelijk maken. Maar ze hebben kennelijk iets tegen het tekenen van de profeet. En nou wordt er net gedaan alsof er geen islamkritiek in Nederland mogelijk is. En dat is volstrekte nonsens. Mijn... Is, dit, soort, dit soort opmerkingen irriteren ik zie ja, dat dit, ik zie ja, dat je? Ja, maar het irriteert me ook. Want al dat... Nou ja, laat ik het een beetje netjes houden. Veel mensen die op internet maar wat rondschrijven kunnen dat doen zonder enige consequentie voor zichzelf persoonlijk. Maar nou ja, goed, mensen maar... die tweeten dus ook naar lijn 1, die lange tenen van de islam. Maar goed. Ja, nou ja, goed. Dat is wat ik bedoel. Maar um, veel mensen voelen zich dus in oorlog met de islam en denken dat ik die oorlog voor hun ga voeren. En dat is dus echt niet het geval. Ik bepaal zelf wel waar en op wat voor manier ik mijn islamkritiek leef. En als ik voorzichtig wil zijn met het tekenen van Mohammed, dan doe ik dat gewoon zonder dat er sprake in is dat ik niet meer kritiek op de islam zou kunnen hebben. Enige relativering mag ook wel. Ik herinner me een foto of een tekening van, een tekening van jou... die hangt notabene bij mij thuis op de, op de play aan de deur. Een grote, isla, een, een grote islamman, niet meer zo boos... die een heel klein Nederlands vlaggetje in de fik steekt. Oh ja, oh ja zo'n kaasvlaggetje, zo'n kaasprikkertje. Ja, want het, het viel nogal tegen de film van Wilders op dat moment... En althans viel tegen in onze ogen. Maar de islam, die hoefde zich ook niet zo druk te maken. Omdat de film van Wilders... Uh, uh, ik geloof dat het over de film van Wilders ging. In ieder geval. De islam wilde nog wel iets doen. Althans in die tekening. Maar niet, uh, niet meer gelijk aanslagen en, uh, en, en grote vlaggen verbranden. Nee, het, het, uh, het islamkritiek is goed mogelijk op het ogenblik. En ik hou me er mee bezig. En... Uh, uh, Kijk, daar gaan we het natuurlijk ook over hebben. Charlie Hebdo in Frankrijk. Ik wou het net zeggen. Ja. <laughs> Charlie, Charlie Hebdo is een, is een Frans blad ja? vol, vol uh, dit soort tekeningen. Ja. En is pas geleden geheel gewijd aan... Nou ja, Charlie Hebdo is een collectief. Dat bestaat sinds de 60e, uh, zeven, jaren in Frankrijk. Hebben geen reclames en een volstrekt eigen manier van werken. En heeft daar een traditie in waar eigenlijk heel Frankrijk ze onbewondert. Ze liggen elke week in alle sigarenzaken, overal in Frankrijk. Het is dus een collectief. En in dat collectief publiceren ze elke week kritische islamtekeningen. Maar ook tekeningen over Mohammed. Al vanaf het allereerste begin hebben ze tekeningen over Mohammed geproduceerd. Zij hebben dus wel hun redactie Lokale uh, in de fik gestoken, gezien door een Molotov cocktail. Op dat moment sprong iedereen bij. Want het is een instituut in Frankrijk, en ze konden gewoon doorgaan met de productie zonder dat het consequenties had. He, dus uh, juist omdat iedereen tekent daar over de islam. En ze kunnen dus veel verder gaan. Op dit moment heeft de hoofdredacteur van Charlie Hebdo, hij heet Garp. Heeft een boek geschreven over het of een boek getekend over het leven van Mohammed. En um, het is het eerste deel van, een albu van twee albums. En um, hij zegt zelf, er zijn geen reacties opgekomen. Er zijn althans wel reacties, maar geen bedreigingen opgekomen. De hitte is er gewoon af? Ik denk dat de hitte eraf is. En ook in denk, Nederland? Ik denk ook in Nederland. Uh, bedoel, Islamisten kunnen niet aan de gang blijven met elke tekening. Uh, een, een, een bijna een wereldoorlog over te, te beginnen. Um, ik denk ook in Nederland, eerlijk gezegd... denk ik, had ik ook wel gedacht dat ik de komende jaren... als het nodig was, ook Mohammed persoonlijk zou tekenen. Maar nu naar deze opmerkingen van... volstrekt ongefundeerde opmerkingen van zoveel mensen... en, en na alle toestanden die er op internet... Over gemaakt worden, heb ik zelf het idee van, nou heb ik helemaal geen zin in. Ik heb helemaal geen zin. Kijk, als, als ik hier een brandbom binnen zou krijgen, hè, want je weet natuurlijk nooit zeker wat er zou gebeuren als ik over Mohammed zou tegen... Er is toch wel een krachtige werper voor nodig, hier vier hoog. Dat, Dat is waar. Echt. Maar als het zou gebeuren, dan zit ik met de brokken en degene die over internet mij ertoe geprest zouden hebben om een tekening over Mohammed te maken, die zou zeggen... zie je wel, en daarmee zou het af zijn. Ik ben van plan om lang nog door te blijven werken. Ook met mijn islamkritiek. En als je nou kijkt, Nekschot, werkt hij nog? We zien er niks meer van. Uh, uh, Westergaard, die Deense tekenaar, Dat is de demen, werkt hij ja. ja. nog? Nee, ook niet meer. Ik ben van plan nog lang door te werken. En niet en omdat je het ook... zo voorzichtig doet? Nou ja, juist omdat ik islamkritiek lever in mijn tekeningen... Maar op dit moment nog ervoor kies om niet Mohammed te tekenen. Je krijgt het respect van Fata Bukwala, als ik het goed uitspreek. Veel respect voor deze spreker. Ad Overbeek, die zegt, kan zelden meer lachen om koning Jon. Vaak te veel tekst en te weinig spits. Tijd voor een nieuw talent. En mevrouw Fink is aan de telefoon. Die vindt het juist allemaal wel goed. Jazeker. Goedemorgen meneer Corignan. U uh, heeft uh, aan het begin van het gesprek had u het over de verliefdheid van Samson en Rutte. Maar ik kan me nog heel goed herinneren, jaren terug. En het brengt, heeft jaren bij mij op de koelkast gehangen. Het was in de tijd van uh, de gekke koeienziekte een dolverliefde koe en een dolverliefd varken. Die een beetje in de lucht sprongen en zeiden van gekke koe en pestvarken. En dat was zo verschrikkelijk leuk. Helaas is het plaatje weggeraakt, maar ik denk met heel veel plezier aan terug. Nee, dank u wel. Ik stuur hem u nog een keertje op als u mij uw mailadres stuurt. Oh, dat zou ik helemaal geweldig vinden. Nou, met alle plezier. Gaan we naar de uitzending regelen. Dat was uit, uit die uh, periode van uh, de vreselijke epidemieën. Mevrouw Vink, dank u wel voor, het, voor uw reactie. Voor die vreselijke epidemieën. Uh, nog even uh, terug op islamkritiek... Uh, het voortdurend daar toch uh, op reageren. Is het ook niet zo dat de wildheid van de orgelklanken... en de volheid van dat orgel bespeeld door Wilders... ook ernstig is gezakt? Of krijgen we dat nog weer terug nu het politieke seizoen weer begint? Um, nou, dat, dat kan ik niet zeggen. Dat, dat ligt eraan wat Wilders doet... Uh... Is het niet zo dat, of het algemeen, gelet ook op wat je net uitlegde over Frankrijk, dat klimaat ontspannender is geworden? Nou, dat geloof ik niet. Ik geloof nog steeds dat er wel veel uh, uh, kritiek mogelijk is. en ik, ik denk ook dat mensen heel fel reageren en, en dat zie je ook. Dus ik geloof niet dat de, voor mij de omstandigheden zijn veranderd. Zo'n reactie over je uh, eigen werk van Jos Collignon te veel tekst te weinig speech tijd voor nieuw talent ja kijk dat scherpt ja. dat scherpt de artiest natuurlijk nee hoor, nee totaal niet want het is... <laughs> Het is een heel persoonlijk werk. En ik, uh, ik doe mijn uiterste best en ik maak het zoals ik denk dat het goed is. En er zullen natuurlijk altijd mensen zijn die mijn werk minder waarderen... of minder zijn gaan waarderen. Ik merk gelukkig ook dat er heel veel mensen erg enthousiast zijn... en blijvend enthousiast... Er zou een islamitische prenttekenaar... die de eigen religie ter discussie stelt moeten zijn. Verlichting binnen eigen cultuur, komt Niels Bosman... aan het eind van de uitzending nog met een opmerking. Het ja, komt te weinig uit eigen kring. Ja, Dat talent, de, over ja. talent gesproken, is er niet? Nee. nee ja. Nou ja, of het talent er is, weet ik niet. Maar het gebeurt veel te weinig. Ik denk inderdaad, uh, het, uh, het zou heel goed zijn als een jongen of een meisje... nou, een meisje lijkt me al helemaal erg moeilijk. Maar als een jongen uit de islamitische kring... kritische tekeningen zou maken. Ik denk, ik, ik zie het niet voor me hoe het zou moeten. Ik zie het niet voor me hoe het zou kunnen. Want de jongen zou zich onmiddellijk... Uh, in de gevarenzone begeven. Ja, en afsluiten van zijn eigen sociale omgeving. Dus ik denk niet dat, het, uh, dat hij het voor elkaar zou krijgen. Maar het zou, het zou een, een, een heerlijkheid zijn. Jullie gaan in ieder geval ook nog even op Jan Bakker ingaan. Niet met alle cartoonisten om elkaar heen staan... om één cartoon te plaatsen met deze intimidatie nou, als onderwerp. Even het, heel het, kort. Ja, Het wonderlijke is, er is een internationale Teken-Mohammed-dag... georganiseerd in de tijd. Die is nooit van de grond gekomen... Op de dag zelf heb ik nergens een tekening over Mohammed gezien. Het blijft toch een beroep voor mensen individueel en er is weinig uh, gezamenlijkheid. We gaan straks proberen naar Den Haag te komen naar de uitreiking van de Inkspotprijs. Het was scherp genoeg vanochtend in lijn 1. Jos Calegnon, dankjewel. Dankjewel. Het neemt al in het zuiden. Langs de ochtendspits ooit. Normaal is het hier naartoe, is het goed minuten. We doen er bijna een uur over. Ja, en er zitten ook vertragingstijden bij van zo'n twee uur. We hebben een record, hè, Caffiles? 1003 kilometer staat Juist. er op dit moment in Nederland.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 zinachtig Dit is Radio 1